...kleine auto's, in combinatie met ruime vakantieauto's, een goed begin. Kostenbesparend en goed voor het milieu. Kijk op atloncardies.nl voor uw mobiliteitsoplossing. Atlon Cardies, stap in. Een hele goede middag, het is 4 uur. En Sander Landiga is vandaag jaren van harte gefeliciteerd. Ja, en op dagen als vandaag besef je dat je ook nog eens de mooiste baan hebt. Want dan wij mogen echt de grootste hits uh, tot en met de nummer 1 draaien uit de 90s. Yes, de finale van de 90s Request Top 100 gaat straks officieel dan beginnen. Maar eerst het nieuws van 4 uur, Bart Janke. Goedemiddag van harte, Sander. In het nieuws leden, quote 500, bennen de bak in. NOS om drie. De drie Haagse broers die gezien worden als het brein... achter de Quote 500-bende krijgen tot zes jaar gevangenisstraf. Ze pleegden meerdere inbraken en gebruikten die Quote 500 als leidraad. Ze is een lijst met daarop de 500 rijkste Nederlanders. De bende bestond uit 26 leden, allemaal uit de Haagse spoorwijk. Onder hen ook de moeder van de drie broers. Zij moet twee maanden zitten. Als ze nog een keer de fout ingaan, dan komt daar nog tien maanden bij. Het Openbaar Ministerie eist de gevangenisstraffen tussen de drie maanden en de zes jaar.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 Een overijverige waterschapmedewerker heeft een ontsnapte capybara doodgeschoten. Het grootste knaagdier ter wereld ontsnapte uit een dierenparkje in Groningen. De waterschapsmedewerker dacht dat hij met een dijkbedreigende beverrat te maken had. En Jochem een kogel door zijn kop. Zijn verzorger is verdrietig, maar snapt het wel. Ik kan de verwarring begrijpen, want laten we eerlijk zijn... u en ik komen niet iedere dag een capybara tegen, vooral niet ergens in de slootkamp. In een rietkraag, en ik, ik kan me voorstellen dat de uh, experts die daar ter plekke zijn geweest, niet aan een minuut gezien hebben om wat voor dieren het daadwerkelijk ging. Het weer dan vanavond en vannacht is het vrij helder en daalt de temperatuur snel tot de uiteindelijke graad of 5. Morgen overdag schijnt volop de zon, slechts gehinderd door een paar wolken. Het blijft droog bij 15 tot 18 graden. En dat was het, maar er is nog meer op nosop3.nl. 3FM. Zometeen meer. 90's Request tot 100. En vanaf morgen kaarten voor 3FM Presents. De jeugd van tegenwoordig. ANW verkeersinformatie met een zestiental files. Eh, er zitten nog niet al te veel gekkigheden tussen. De de dagelijkse file staan rond Rotterdam. En rondom Amsterdam staan nog nauwelijks files. Dat doet nog niet mee Amsterdam. De A4 richting Den Haag, daar is een ongeluk gebeurd voor het knop in het Prins Klausplein. Er staat 2 kilometer file, maar de weg is wel weer vrij. En er zijn werkzaamheden op de afzuiddijk, de A7 dus. Er staat in beide richtingen 4 kilometer file aan de Friese kant van de dijk. En op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Rijdt het langzaam voor Zevenbergse hoek over 3 kilometer.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 Het is weer salon de promotion bij Renault. Kom tot en met 29 september naar de Renault-dealer en bewonder de nieuwe Captur. Met inruil van uw huidige auto rijdt u hem al vanaf 169 euro per maand. Ga voor meer informatie en verkoopvoorwaarden naar Renault.nl. Kies voor de kwaliteit van Renault. Let op, geld lenen kost geld. Independer vindt dat je blindelings moet kunnen vertrouwen op je verzekering. Daarom onderhandelen we constant met verzekeraars. En aangezien we 300.000 klanten vertegenwoordigen, lukt dat heel aardig. Ja, ja, natuurlijk verbeteren we de voorwaarden. Mooi, daar toosten we op. Independer haalt het beste in verzekeraars naar boven. Ontvang tijdens Salon de Promotion gratis een 5 e staatslot. Check snel geno.nl Dankzij onze 300.000 klanten vind je bij Independer ook de scherpste prijs voor je autoverzekering.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 Jack Johnson is terug met zijn nieuwe album From Here to Now to You 12 prachtige songs From Here to Now to You Van Jack Johnson Etos heeft weer een geweldige kortingknaller De op-is-op -op aanbieding die tot en met deze zaterdag geldt Alle Gillette scheerapparaten of scheerschuim Nu met 50% korting Kom dus snel naar de winkel Alles voor jou Etos, de 90 request top honderd. Nu Koen en Sander. 3. 3. 3. FM. 19. Alive op nummer 19. In de 90's, 90s Request. Top 100! De 90s Request. Top 100! De 90s request. Top 100. We zijn de hele dag al bezig. Begin is vanaf begonnen. en ja. Ja, Aan ons de eer om de laatste nummers. Tot en met de nummer 1 weg te draaien. Aan je te laten horen. En we kunnen alvast verklappen dat we dus een nieuwe nummer 1 hebben. In ja. opzichte van al die andere jaren. Precies. En die hebben we nog niet bekend gemaakt. Dat weten nee. ze in de jaren 90 ook niet. Nee. Want dan hoorde je het echt op de radio voor het eerst. En dat doen wij nu ook. Wat een spanning, hè? Ja. En oh kom, oh oh. Je weet het. Hoe, hoe dichter bij de nul, hoe groot het <laughs> Ja. Hé, hey, uh, gefeliciteerd Landje, want je, hebt, je bent vandaag jarig. Ja. Dat mogen duidelijk zijn. Je hebt je cadeautjes heb je inmiddels binnen. Ja, ik heb uh, GTA 5 gekregen. Daar ben ik heel blij mee. Ja. Ja, hij heeft zijn kaart voor zich. Hij is, nu, hij is zich nu al aan het inlezen voor vanavond. Als hij het spel gaat spelen. Ja. Kom je er een beetje uit, denk je? Ik denk het wel. Ik <lacht> zie al waar de stripclub zit. Ja, precies. Ja. Goedemacht. En goed, mag ik ieder bedanken voor de felicitaties per sms of per twitter of uh, ik ben erg van deze tijd, dus uh, ik lees de volgende jaar denk ik. Nou ja, lief. Uh, Sander feliciteren dat kan via hashtag 3FM op Twitter. En uh, Je mag hem ook sms'en. Ik zal zijn ja. eigen nummer niet geven, maar dat kan gewoon naar 3333. En maak het geld, hopen. <laughs> help Sander de winter door. Uh, je kunt uh, de lijst, de 90s request, top 100 natuurlijk meelezen op uh, 3FM.nl. En dan weet je ook dat we aangekomen zijn bij nummer 18. Charlie Love But if it is bad, wonderful days belong to the best. I don't know where I stand, what I'm to do. Try to forget, and I find someone new. So I. Pray Whatever you want, you so fucking special. I wish I was special, but I'm a De allereerste hit van Radio Atman. En wat voor hit, zeg jeetje voor altijd in ons geheugen gegeven te horen. Creep dus op nummer 16. En daarvoor op nummer 17, Anouk, ook haar eerste, of nee, eigenlijk ja, haar eerste grote. Want Moed Indico was dan haar eerste. Ja, precies. Maar dat was niet zo'n groot hit als uh, Nobody's Wife. Op nummer 17 dus. Ja, en de Charlie Lonois en daar hoorden natuurlijk Mental Theo ook nog bij met de Wonderful Days op nummer 18. The 90s Request. Top 100. Ja, ja. Anouk, Anouk gedraaid, maar Anouk ook aan de telefoon. Hallo. Hallo. Hallo. Um, jij kwam dus uh, op één terecht met Nobody's Wife. Ja, bijna. Ja, Hoe was bijna. dat in die tijd? Ja, heel erg leuk, ja. <laughs> ja, want je werd in één keer beroemd ook, hè? Ja, ik geloof dat ik toch de andere Anouk ben, maar dat maakt niet uit. Anouk oh. Pros. Ja, klopt. Hallo Anouk Prof. Hallo. Jij hebt gestemd op uh, een hele leuke artiest of een leuke band. En ik moet zeggen, ja. het was wel een van mijn favoriete bandjes in de jaren negentig. Ja, nou ja, ook voor mij, ja. Nou ja, en je hebt uh, niet, niet alleen, want we hebben het over YouTube, je hebt een hele lijst ingevuld. En het leuke van jou vind ik ook nog, Anouk, dat je bij ieder liedje ook nog een motivatie hebt ingevuld. Ja. Dat eh, is toch leuk, ja. Je hebt er echt een werkje van gemaakt. Ja, ik is, is altijd leuk om even nog wat te vertellen waarom. Ja. ja, precies. Je bent niet heel druk op je werk, hè? <lacht> nee, je bent vandaag een het fotograferen, maar het kan even tussendoor. Oh, echt oh, wel. leuk? Ja, echt oh, leuk. Wat leuk. Hey, wat is de reden waarom staat One van YouTube 2 in jouw lijstje, Anouk? Um, nou goed, ik vond dat sowieso in de jaren negentig al een prachtig nummer. Maar voor mij heeft het nog wel een, een, een speciaal verhaal. Omdat ze toen in 2009 dus in Nederland waren, heb ik bij YouTube op het podium gestaan. Oh, waarom? Hoe kan dat? Uh, ik was uh, inderdaad vrijwilliger voor uh, ONE, de, de politieke statementorganisatie ONE. Uh, onder andere op door Bono. En uh, toen hebben wij uh, op, met de hele groep die daar als vrijwilliger was uh, One, uh, voor ONE... gewoon YouTube op het podium gestaan. Dat moet een hele bijzondere ervaring zijn geweest. Ja, hij is wel kippenvel. Ja. Ja, ja, Ik kan ja, ja. me helemaal voorstellen. En als het ja. mij vraagt, hij staat op 15. Schande allemaal dat hij zo laag staat. Want hij <laughs> is, is toch wel een top 5 plaat, hè, als we eerlijk zijn. Allemaal. Vind ik ook eigenlijk. Maar goed, wel. hij staat op 15. Nee. Hè, want het is gewoon democrat, democratisch gekozen. Dus we gaan hem ook draaien en zo is het. Uh, dankjewel hey, uh, Anouk en een uh, fijne bruiloft. verder nog. Succes. Dankjewel. Doei, doei doei. Doei doei. Op nummer 15. Dit is YouTube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 Maar op 15 Jorden van Achton Baby uit 1991. Het ongelooflijk mooie One. Ja, en ik zag wat de sms'jes voorbij komen van voor mensen die zich zorgen maken. Die zeggen: Ja, ik heb de top 10 niet gezien, maar als dit dan op 15 staat, ja. maak ik me zorgen om de top 10. Nou, ik kan je zeggen: je hoef je er. Daar denk ik toch geen zorgen om te maken, want ik zie alleen maar hele goede platen staan. Maar dat zo dadelijk in die 90s Request Top 100. Eerst om exact half vijf de headlines van deze vrijdag. Bartje, Goedemiddag, mannen. Een uh, leraar van het IBEN Galdoen in Rotterdam is in april al letterlijk uit de school geklapt over de problemen daar. Dat uh, meldt NRC. De krant heeft een brief in handen van een uh, leraar. Die schrijft aan de inspectie dat er bewust de makkelijke toetsen werden gegeven op de Rotterdamse school. Verder gingen leerlingen die bleven zitten gewoon over en werd er door leerlingen en docenten onderhandeld over cijfers. De inspectie die wilden wilde een onderzoek starten, maar toen kwam de eindexamenfraude aan het licht. Die bij uh, doen uh, moest, uh, moest sluiten. En eigenlijk zou vandaag bekend worden wanneer en hoe dat gaat gebeuren. Maar dat besluit is uitgesteld. Dan uh, komt er een einde aan de soap. Hm? Wat is er? Ik stik. Oh, oh op je verjaardag? Nou, maar wel. Dat is slechte timing. Dit is het einde. Doe voorzichtig, jongen. Blijf ademen. Dat Is goed. Er komt een einde aan de soap rond de falende Vira. Reizigers kunnen volgend jaar kiezen voor een stoptrein, intercity... of een hoge snelheidstrein tussen Nederland en België. Er komen zelfs meer bestemmingen bij, want naast Antwerpen, Brussel en Parijs... wordt uiteindelijk in 2016 ook Londen via de hoge snelheidslijn bereikbaar vanuit Nederland. Het is de bedoeling dat er 130 treinen per dag over het spoor daar gaan rijden. We nou, hopen dat het niet uit elkaar valt, hè? Nee, ja, dit gaat gebeuren met bestaande treinen. Ze dus gaan bijvoorbeeld de samenwerking aan met Thalys. Oh, die okay. kennen we al en uh, die hebben al redelijk wat ervaring als het gaat om een snelle trein. Huilende beelden. Stinkende oude gewaden. Botjes ook in afgesloten kistjes. En daar is nu iets nieuws bij. De Jezusvis. In een visfilierfabriek in Göteborg in Zweden hebben de medewerkers een kruis ontdekt op de rug van een bevroren vis. Oh. En ze weten het zeker. Dit is een teken van God. Daarom hebben ze besloten de zalm niet te fileren, maar hem op tournee te sturen. Wie de vis wil bewonderen kan terecht bij een winkel in het Zweedse Malmö. Het is ongelooflijk. Het is een vis namelijk zonder kop. Die is er al afgehakt. Ze vonden hem zo in de vriezer. Het is net alsof je een tatoeage op zijn kont heeft van een kruis. Foto staat op nmso3.nl. Is dat ook waarom dan al die gelovigen vaak zo'n vis achter op de auto hebben? <laughs> dat, zal, dat Dat zie je toch heel vaak? Ja, misschien is dit dan de vis die uiteindelijk op aarde is gekomen. Jevis. <laughs> je, Jevis. Jevis Christus. <laughs> Het weer nog. Vanavond en vannacht is het vrij helder en daalt de temperatuur snel tot het eindelijk een graad of vijf. Maar het heeft al gevroren hè, afgelopen nee, dag. Zon. Ja, dat is goed ja, het voor de broeikool. Voorst aan de grond? Ja. ja. Oh, kom op, ja, ja. smet! Ja. Altijd beter dan voorst in de grond. Hè. Morgen overdag schijnt de zon volop. Slechts gehinderd door een paar wolken. Het blijft droog bij 15 tot 18 graden. Dankjewel. Graag gedaan. Dankjewel. Door naar uh, het verkeerssituatie op de weg. Dennis mooi. Goedemiddag. Dennis, mooi. Een hele goede middag. Er staan nu een twintigtal files. Uh, de meeste van die dagelijkse files staan rond Rotterdam en in het midden van het land op de A1. Amsterdam duurt nog steeds niet mee met de avondspits, dus dat is goed nieuws. Op de A1 vanuit Amersfoort naar Apeldoorn is een ongeluk gebeurd. Tussen Barneveld en Stroes staat 7 kilometer. En er zijn werkzaamheden op de Afzouidijk. Aan de Friese kant van de dijk staat er in beide richtingen, bij de Lorensluizen 2 kilometer. En op de A15 vanuit Gorkum naar Nijmegen is ook een ongeluk gebeurd. Tussen Knopendel en Geldermalsen staat 5 kilometer. Er is één reisdockeert. Dankjewel Dennis, mooi. Hey, hoi. Verder met de lijst: de 90s Request Top 100. We zijn aangekomen bij nummer 14. En daar vinden wij Fateless nice. nice. Insomnia. Hey.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 Greasy insomnia, please release me and let me dream about making mad love on the heat Tearing off tights with my teeth But there's no relief, I'm wide awake in my kitchen It's black and I'm lonely Oh if I could only get some sleep Creaky noises make my skin creak I need to get some sleep I can't get no sleep Sleep, sleep, sleep We'll <laughs> be Редактор Oh, Alles is het case choice. Wat dacht je dan? Ik dacht, we het eten van de Sarri? <laughs> nee, dat was Sarah Betten. Sarah Betten. Met de flappe um, Maar Wat op stem, hè? Ongelooflijk. Ja, de hoogste notering uit de Benelux in die uh, 90s guest Top 100. Op nummer 12, case choice, dan de en daarvoor op nummer 13, Metallica, en Nothing Else Matters sms'jes en twittertjes die binnenkomen is even kijken, Yvette van der Graaf staat op dit moment voor de huis geparkeerd, maar wil de auto niet uit want de top 20 van de top 100 houdt haar nog heel erg bezig, hashtag lekkere muziek ja, vinden we leuk om te horen, dankjewel we hebben aan de lijn Hielke Jan Meppelink dat klopt. Hallo Jugian, geboortejaar 1983. Jouw ja. lijstje die is zo divers als uh, uh, de, de kippen van Boer Jan. Van eentje ja. Ja. ga je naar exhibit, naar Fatboy Slim en ook gewoon de Lemmerse Jansen. Maar welke plaat heb jij gestemd die op nummer 11 is terechtgekomen? Dat uh, is de Food This is met Learn to Fly. Dankjewel Jugian. Oké, okay, jullie ook. Succes. Genieten van. Hoi hoi. Komt lekker goed, jojo. En hierna gaan we officieel beginnen aan het top 10. Jawel, die penetreren wij hoor. Yeah. Maar nu op Erof, de Foo Fighters. Blijf, van de Foo Fighters staat op nummer 11 en dat betekent dat we ongeveer gaan beginnen aan de top 10. 3FM. 90's Request. Met Green Day. 3FM. 10. Do you have the time to listen to me whine? About nothing and everything all at once. I am one of those melodramatic fools.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 Sometimes I give myself a cream Sometimes my mind plays tricks on me yeah.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 Omdat u al druk genoeg bent met agenda's, afspraken, gaatjes vinden... praatjes maken, ophalen, afhalen, afronden en even opschieten. Daarom bieden we schadeherstel wanneer het u het beste uitkomt. Ook als dat s'avonds of op zaterdag is. Zodat u er verder kunt met uw leven in plaats van geleefd te worden. Wat er ook gebeurt. Goedemiddag, Autotaalglas. U spreekt met Anouk. Ik weet niet of ik u wel mag bellen. Uh, sorry? Ja, u staat niet op mijn groene kaart.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 Volgende week kan ik mijn nieuwe Mercedes ophalen. Een Mercedes? Jij? Ja, hoezo? Krijg je er ook een chauffeur bij? Nee, niet zo Mercedes. Wacht, ik heb hier een foto. Zo, als je nog een chauffeur nodig hebt. De nieuwe generatie van Mercedes-Benz. Ontdek ze op mercedesbenz.nl Een schone auto verkoopt nog sneller.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 Ik ben niet verlegen zomaar, om nou zomaar op iemand af te stappen die ik leuk vind... en dan horen dat hij al een vriendin heeft zeker. Nee hoor, dank je. Daten doe ik via Lexa. Leuke singles onder elkaar. En dat werkt echt goed. Lexa.nl, de nummer 1 datingsite van Nederland. Probeer het nu zelf en schrijf je gratis in. Lexa.nl, als het om daten gaat. Diensten van CZ die medewerkers gezond en inzetbaar houden. Dat is collectief zorgverzekeren volgens CZ. Kijk voor meer informatie op cz.nl slash zakelijk. Interactieve TV zit samen met internet en bellen in alles in één thuis standaard van KPN. Kijk op kpn.com. Um, gratis extra's. Oh ja. En met heel veel extra's zoals twee HD TV ontvangers opnemenpakket en Spotify Premium. En? Nog meer. Er zit ook 100% installatiegarantie bij. Hè? Zoveel gratis extra's? Ja.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 Goedemiddag, het is vijf uur. Ja, de echte grande finale van de 90s-request top 100. Ik moet opletten dat ik niet Series request top 100 heb. Nee, ne nee. Dat, dat is nog <laughs> drie maanden wachten. 90s-request uh, top 100. We hebben nog uh, negen platen voor je klaarstaan. Uh, nu de NWS 3 drie met Bart-Jan Kunen. Goedemiddag, eindelijk weer treinen over het mega-dure HSL spoor NS op 3. NS gaat snelle intercities inzetten naar Brussel. En de hoge snelheidstrein, die er nu al is, gaat vaker rijden. Dat is het alternatief voor de gammele Vira-rammelbakken. die begin dit jaar van het spoor werden gehaald. Je hoort verslaggever Arnold LeBlanc. Echt enthousiast is staatssecretaris Mansveld van Verkeer niet. De NS en de NMBS hebben mij hun plan voorgelegd. En ik heb dat samen met de minister van Financiën getoetst. En op basis daarvan zie ik dit plan nu als een acceptabel alternatief. Maar en gaan eindelijk weer treinen rijden op het peperdure hogesnelheidsspoor. De NS legt uit. De kern van ons plan is dat we een combinatie maken... tussen hogesnelheidstreinen en intercities. De zogenoemde Benelux Plus gaat rijden van Amsterdam via Breda naar Brussel. Voor een deel over het gewone spoor... En grotendeels over de HSL Zuid. Er is wel naar andere alternatieven gekeken, zegt de staatssecretaris. Zoals het opnieuw aanbesteden van de HSL-concessie of delen daarvan. Een aanbesteding duurt twee jaar. Daarna moeten er nog treinen gekocht, getest en toegelaten worden op het spoor. En ook het personeel moet ingeregeld worden. Het duurt altijd meer dan twee jaar voordat de treinen gaan rijden op het HSL-spoor via de aanbesteding. De alternatieven kosten meer tijd en meer geld. En daarmee is de reiziger niet gediend. Er komen ook bestemmingen bij. In de toekomst kun je ook twee keer per dag met de Eurostar hoge over het traject naar Londen.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 Quaid werd beschuldigd van corruptie... dus het was lang onduidelijk of hij wel herkiesbaar was. Verder deed hij volgens veel mensen veel te weinig... tegen alle dopingperikelen in het wielrennen. De nieuwe voorzitter heeft beloofd dat hij dat wel gaat doen. Kort nieuws: De drie Haagse broers die gezien worden als het brein... achter de quote 500-bende krijgen tot zes jaar gevangenisstraf. Ze pleegden meerdere inbraken en gebruikten die quote 500 als leidraad. Ze lijst met daarop de 500 rijkste Nederlanders. De onderwijsinspectie is al in april getipt over fraude... op de Rotterdamse Galdoenschool, dat meldt NRC. De krant heeft een brief in handen van een leraar. Die schrijft aan de inspectie dat er onder meer expres... te makkelijke toetsen werden gegeven en leerlingen onterecht overgingen. En Kenneth Vermeer staat morgen niet in het doel bij Ajax. Hij wordt vervangen door Jasper Sielissen. Coach Frank de Boer is ontevreden over de prestaties van Vermeer. Mede door Blunders van de keeper verloor Ajax zondag met 4-0 van PSV. Het weer nog vanavond en vannacht is het vrij helder. dat de temperatuur snel tot uiteindelijk een graad op 5. Morgen overdag schijnt de zon volop. Slechts gehinderd door een paar wolken. Het blijft droog bij 15 tot 18 graden. Dat was het, maar er is nog meer op nosop3.nl. 3FM. Zometeen meer 90's Request top 100. En alleen vandaag nog 3FM 90's Request. ANWB verkeersinformatie. Er staan nu 33 files. En er is veel vertraging op twee wegen richting het oosten. De A1 en de A15. Dat komt beide door ongelukken. Op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn... staat de file tussen Hoeverlaken en Stroe. 11 kilometer. Weer is een tijdje dicht geweest. Maar alle rijstroken zijn nu weer open. En op de A6 vanuit Muiden naar Lelystad... staat tussen knop het Muidenberg en Almere stad West... 6 kilometer door een ongeluk. Hier is de linkerijs ook afgelopen. Afgesloten. En datzelfde geldt voor de A12 vanuit Utrecht naar Duitsland, tussen Arnhem-Noord en Zevenaar 7 kilometer. A15 vanuit Gorkum naar Nijmegen, tussen Knopendel en Geldermalsen, 6 kilometer. Dat is ook een ongeluk gebeurd. Je kan er alleen maar langs via de vluchtstrook. Maar beter is nog om, om te rijden door bij Knopendel de A2 richting Den Bos te kiezen en daar dan de A59 langs Os in de richting van Nijmegen. De A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem, ook uh, file door een ongeluk, tussen Os-Oost en Ravenstein staat 6 kilometer. De de rechterreis is dicht. Ontdek de nieuwste collecties van merken als Vero Moda, Mango, Vanilia, Filippa K, Modstrum, French Connection. Voor de nieuwste mode. Eerstweekan.nl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 Helemaal niet raar dat Zilveren Kruis Achmea daarom een adviseur gezond ondernemen heeft die met concrete oplossingen komt om uw personeel in goede conditie te krijgen en te houden. Ga naar zilverenkruisnl ondernemen en krijg een jaar lang gratis het magazine Gezond Ondernemen. Zilveren Kruis raad en daad. Ontvang tijdens Salon de Promotion gratis een 1 staatslot. Check snel geno.nl. Wordt 1 oktober uw geluksdag? Speel mee met de staatsloterij Gelukstrekking. Met elk kwartier opnieuw kans op 100.000 euro. 24 uur lang. U heeft nog drie dagen om uw gelukslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl De Koen en Sander Show. Hé hey ho, hé hey ho, het werk is weer gedaan. Zit op kantoor bij je ambtenaar, dan kun je gaan. 3FM de 90s Request Top 100. Nu Koen en Sander. 3, 3. FM 9. Roses en het over over overbekende bekende November Rain, ja. En het is toch mooi om te lezen dat dat ja, het, het is een beetje zelfcomplimenterend, maar dat doen ze bij de top 2000 ook, dus dat ja, kunnen wij ook super platen. Schrijft John op de sms, ik blijf met de auto achter een vrachtwagen hangen om maar zo laat mogelijk thuis te komen. Kijk, de 90s Request, top ja, dat zijn de leuke complimenten. Dankjewel, John. Veel plezier met luisteren. Het laatste uur van de 90s Request. Ja, is dan officieel ingegaan. We hebben nog acht platen gegaan. Ja, en uh, ik kan je verzekeren dat het vooral hele goede platen zijn. Jazeker, ja. Uh, bijvoorbeeld al de nummer acht. Toen ik hem voor het eerst hoorde dacht ik wat is dit voor Harry? <laughs> en bij de vierde keer dacht ik ongelooflijk dat ik nog eens van dance zou gaan houden. Sterker nog, ik heb het uh, allemaal gekocht waar het op staat. Second Tough, Toughest of the Intense. Intens. bleek wel uit mijn hoofd. Ja, ja ik, ik vind dit een van de, van de beste bands of duo's ter wereld, nog steeds. En Marieke heeft erop gestemd. Marieke, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, sowieso heb jij een lekker lijstje. Wat zei je? Sowieso heb jij een lekker lijstje. Ja, dankjewel. Met Blind Melon en Acta de Munich, The Peche Mode, Racercast, Machine, Oasis. 8. het mag ermee door hoor. Ja, dankjewel. Ja, nou ja, goed. Over smaak valt niet te twisten natuurlijk. Maar zeker absoluut een goed lijstje, Marike. En we zijn aangekomen bij een plaat waar jij bij schrijft. Gewoon te mooi. Zeker één van mijn favoriete optredens ooit ook. Ja, klopt. W wanneer heb je ze gezien? Uh, Lowlands 2008. Oh, ja. Oei. Ja, ja, ja, ja, ja. Zo'n dampende, rokende tent die helemaal uit zijn plaats gaat, stel ik me zo voor. Ja, met, ze hadden van die opblaasbare ballen die het publiek ingingen en het, het was echt gewoon ja, prachtig. Ja, ja. Nou ja, laat ons niet langer in spanning, tenminste, ja, wij weten het wel, maar de luisteraars willen ook weten wat staat er op nummer... 8. Underworld uh, born, born Slippy.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 About you now Ik heb net water geknoeid. Ik heb allemaal uh, knipperende dingen hier. Echt waar? Ja, een B. Dat knippert een W. Oh. W41. Nou, goed. Kom goed. Uh... <laughs> <laughs> Op nummer de Wets van Chili Peppers. En daarvoor op zeven Oasis en Wonderwall. Het is niet echt een handige timing uh, dat we nu ineens uit de lucht gaan natuurlijk. Hè, tijdens uh, het laatste half uur nee. van de 90-request. Gaat niet gebeuren, Ga niet gebeuren. Um, half zes, uh, het nieuws. Bartje kunnen. Kunnen. Ja, we gaan er even snel doorheen uh, om de lijst niet uh, in de weg te zitten jongens. In ieder geval het nieuws, er komt een einde aan de soap rond de falende Vira. Reizigers uh, kunnen volgend jaar ook kiezen voor een stoptrein, intercity of een hoge snelheidstrein... tussen Nederland en België. Er worden langzamer steeds meer. Er komen ook bestemmingen bij, want naast Antwerpen, Brussel en Parijs... wordt uiteindelijk in 2016... Ook Londen via de HSL bereikbaar. Het is de bedoeling dat er uiteindelijk 130 treinen per dag over dat spoor gaan rijden. Bij een steekpartij in Weert is een medewerker van de thuiszorg gedood. Een vrouw is daarvoor opgepakt. De politie kreeg rond half twee de melding dat een vrouw gereanimeerd werd in de hal van een flat. De vrouw bleek een steekwond te hebben. Ze overleed uiteindelijk tijdens die reanimatiepoging. Later meldde zich een vrouw van 60 bij de politie. Zij zei dat ze betrokken was bij de steekpartij waarop ze is opgepakt. Maar wat er precies is gebeurd dat is nog onduidelijk. En een uh, overijverige waterschapsmedewerker heeft een ontsnapte capybara doodgeschoten. Het is het uh, grootste knaagdier ter wereld. Ontsnapte uit een dierenparkje in Groningen. De waterschapmedewerker dacht dat hij met een dijkbedreigende beverrat te maken had. Die mogen doodgeschoten worden. Deed hij ook. Later bleek dat het om het de ontsnapte capybara ging. Ah, wat zielig. Oh. Heel triest is dat. man zal een slecht weekend hebben, denk ik. Ja. Het weer nog. Vanavond en vannacht is het vrij helder en daalt de temperatuur snel. Tot uiteindelijk een graad op 5. Morgen overdag schijnt de zon volop. Slechts gehinderd door een paar wolken. Het blijft droog bij 15 tot 18 graden. Veel van hè, de komende dagen ook ja. geloof ik. Denk. We krijgen gewoon een uh, soort nazomertje. Oh, Niet qua temperatuur, maar wel qua zonneschijn. Dankjewel Ben. Fijn weekend mannen. Um, ja, we gaan meteen door naar Dennis Mooi. Dennis. Ja, er zijn nogal wat problemen op de wegen naar het oosten door ongelukken. Zo oh. zijn er lange files op de A1, de A12, de A15 en de A15. Op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn staat 8 kilometer tussen Hoevenlaak en Barneveld door een ongeluk. De weg is hier weer vrij. A2 Utrecht en Bos tussen Culemborg en Knopendel 7 kilometer. En dat komt door problemen op de A15 richting Nijmegen. Tussen Leerdam en het Knopendel staat 5 kilometer door een ongeluk. Je kan er alleen maar langs via de vluchtstrook. Bij Almere op de A6 richting Lelystad staat tussen Muidenberg en Almere stad West 6 kilometer. De linkerrijstrook ook is dicht. En op de Afzuidijk richting Friesland is er een ongeluk gebeurd beurt bij Brezandijk. De weg is daar afgesloten. Vijf kilometer file. Je kan er langs via het tankstation bij Brezandijk. De A12 Utrecht richting Duitsland tussen Arnhem Noord en Duiven. 8 kilometer door een ongeluk. Ook hier zijn alle rijstroken weer open. En bij Os file op de A50 richting Arnhem tussen Nistelrode en Ravenstein. 7 kilometer. komt ook door een ongeluk. En ook hier is de weg weer vrij. Uh, Dennis, ja? dit was jouw laatste uh, ja, file nieuws in de 90 Quest. Um, is het er al over gegaan bij jou? Waar is het over gegaan? Nou, je hebt natuurlijk een, een hoofdrol vertolkt in de 90's in een, een beroemde film natuurlijk. Oh, dat. Ja, ja. Ja, probeer dat maar eens terug te vinden als je die film al überhaupt vindt. En probeer mij dan maar eens te vinden. Ja, ik ben echt was niet onbehoog, echt de nee, Het mooie is even nog uh, terugblikken we op. Dennis mooi heeft de uh, Bad Kai gespeeld in een Jackie Chan film. Ja, dat is een soort Basini Adriana. Uh, <laughs> ja. Ik ben blij dat je er met trots op terugkijkt. Goed weekend, Dennis. Hoi hoi. hoi, hoi. Zo. Verder met de lijst, we zijn aangekomen bij, even kijken, nummer 5 in de papieren, de nummer 5. En uh, Rutger onder andere heeft daar opgestinkt, Ru gestemd, Rutger Boggerink. Goedemiddag Rutger. Goedemiddag Koen en Sander. Hallo. Ben je aan het genieten? Hallo. Ja, ik ben zeker aan het genieten. Ja, het is uh, nu uh, eigenlijk een hele banale vraag, maar wat wil je horen? Ja, natuurlijk de 4 met de Sweet Symphony is toch wel echt de meeste uh, ja, master videoclip ever uh, gemaakt. Ja. We gaan er voor je draaien Rutger. Dankjewel. In de war. Wat dan? Pearl Jam met Black staat op nummer 3. Ja. En dan is de vraag: wat staat er dan op 2 en wat staat er op 1? Want toch, een hoop mensen hadden dan deze misschien wel op 2 uh, op of op 1 verwacht. Ja. Uh, maar niets is minder waar. Nou, het is sowieso opvallend, uh, want we kunnen nu uh, terugblikken. Want we hebben nog maar twee nummers te gaan. Dat uh, bijvoorbeeld voor het eerst in de geschiedenis Blur hoger staat dan Oasis. Ja. ja. Dat was ja. natuurlijk midden in de jaren 90 een, een enorme strijd tussen die twee. Uh, en nu blijkt dat Blur dus echt gewoon de lange adem heeft, en terecht wat mij betreft. En uh, uh, ook opvallend dus dat U2 niet in de top 10 staat, en dat plek echt wel veel hoger staat dan bijvoorbeeld Alive. Ja. En uh, dat had je bijvoorbeeld toen in 1991 het album uitkwam ook niet kunnen bedenken. 92 was het? 92. Goedemiddag, Roelof Westerhof uit het prachtige Zwolle. Goedemiddag, Goeiemiddag. Mooi lijstje, heb jij ingevuld via 3fm.nl en dan is uh, ja, de vraag aan jou. Zou je gewoon de nummer 2 willen aankondigen? Uh, ja, dat is uh, Nirvana met smells like Team Spirit. Ja. En wat zou er dan onder ja. één staan, hè? Het Oeh. zal niet al te moeilijk zijn, maar ja, je moet er maar net opkomen. Ja, zo is het. Dankjewel, Rudolf. Yo. Gewoon op nummer twee. Uh, het was andere jaren altijd de nummer één. We hebben het natuurlijk over Nirvana en Smells Like Teen Spirit. Ja, dat betekent dat we nog maar één plaat te gaan hebben. De beste plaat volgens jou uit de jaren 90. Even kijken naar de top 10 van deze 2013-editie van de Night Is Top 100. Op 10 Green Day met Basket Case. Ja, Guns N' Roses met November Rain op 9. Op 8 Underworld, Born Slippy. Wonderwall van Oasis staat op 7. En Under the Bridge van de Red Hot Chili Peppers op 6. En dan staat op 5 The Furf, Bittersweet Symphony. Op 4 Blur Song 2. Uh, Pearl Jam Black op nummer 3. Op 2 hoor je net nog Nirvana Smells Like Teen Spirits. Ik wil ieder iedereen bedanken voor een fijne week. Ja, echt, jongens, het was weer fantastisch. Wow. Dank, dank, dank. Allemaal voor het stemmen. Op die fantastische uh, lijst natuurlijk van vandaag. Maar sowieso op alle liedjes die voorbij zijn gekomen. Afgelopen week tijdens de 19e Ik heb nu alweer zin in volgend jaar. Zo dadelijk, na 6 Bart Arends. Uh, hij gaat weer alles draaien. Hè? Zo is de nieuwe meegeheten bijvoorbeeld. Jake Buck geworden. Ja, dan nou weet je dat het het is ook Vet mij gewoon weer even lekker rocken. Met hedendaagse platen. Mag allemaal. Oh, hij kan alle kanten op. Maar wij hebben een nieuwe nummer 1. En jij mag het zeggen op je verjaardag, Sander. De nieuwe nummer 1 is... Race Against the Cancer Machine en Killing in the Name of... Ja hoor! Is dat even lekker het weekend ingaan, of toe? Dank so. voor het luisteren naar deze 90s Request. En natuurlijk de 90s Request Top 100. En we gaan nog één keer alles geven, toch? Ja hoor, want we lichten bij de nul. Hoe groot is dit? 1! Nee. Sure you. Now Listen, <tip concentrate> do Меня, you do what they told ya Now you do what they told ya Now you do what they told you. And now you do what they told ya And now you do what they told ya And now you do what they told ya And now you do what they told ya Do now you do what they told ya Do now you do what they told ya now you do what they told ya I justify, but where the badge take your white. justify, but the your I the badge and your white. justify, those who died, but the badge and your white. Some of those that work forces are the same that crosses.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 Andermaal, verkocht. Ga dus snel naar Plus en neem mee die bloemkool. Plus geeft meer. Ook interim managers en financials gaan naar movier.nl zeker van inkomen. Etos heeft weer een geweldige kortingknaller. De op-is-op op aanbieding die tot en met deze zaterdag geldt. Bijna alle Wella Haarstaling producten nu per stuk voor maar 2 euro. Maximaal 4 per persoon. Kom dus snel naar de winkel. Alles voor jou. Etos. Bedankt, lief wifi-netwerk. Wat heb ik een lol met je gehad, hè? Filmpjes kijken, plaatjes sturen. Ook een hoop ranzige dingen gedaan, trouwens. Maar euh, ik kan nu iets beters krijgen. Dag. Bye Bye wifi. Want nu bij Hai, giga veel data, retesnel 4G en topbereik met het kpn netwerk Check de nieuwe abonnementen op Hai.nl. Ook nieuw bij Hai? Je toestel is weer direct van jou. Bijvoorbeeld de Sony Xperia Z. Pak je rust, pak je moment, pak je voordeel, pak je koffer, pak je